...gaan we praten over het Zandvoorts Museum, een tentoonstelling. Die heet... De En weet je dan, Ik moet daar altijd uh, denken aan uh, Coat en Bie, dat boekje Wo is de Bahnhof. Maar misschien heeft dat er wel mee te maken. Ik, ik weet het niet. Het was, kun je dat nog herinneren? Nee. Dat was, het, was een heel leuk verhaal. Hebben. Ja, van Coat en Bie. Maar en misschien heeft dat er mee te maken. In ieder geval krijgen we twee mensen die hierover gaan vertellen.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 spreiden ...en het schijnt uh, ja, een merkwaardig verhaal te zijn. Ja, de, de titel al, he? de gevulde snoeshaan. Ja, ik zie wel eens snoeshaan uh, gevuld door zandvoort lopen. Ja, dat, een, een beetje opgeblazen snoeshaan zelfs, maar dat is wat anders weer. Ja, en dan uh, om uh, tien over half twaalf uh, dan, uh, gaan we toch weer even verder met uh, het uh, nieuwe seizoen. Twee weken geleden is het uh, officieel geopend op het strand...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 Is hij strak, die zekering vindt ik?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 2010 kunnen we misschien al de eerste ja. gevolgen zien. Maar op iets langere termijn, een jaar 4, 5, misschien zes. Uh, wat, wordt het aan, uh, wat wordt de aanblik? Wat, wat kunnen we zien daar?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 De, in de zuidkant van Zandvoort, die de duin reept, daar zitten nogal wat obstakels. De ondergeschoven bunkers, gangenstelsels. Komen jullie zoiets ook nog tegen aan de kant waar jullie bezig zijn? Ja, dat zou kunnen, daar moeten we wel goed naar kijken, want het is natuurlijk niet de bedoeling van dat je het laat stuiven en dat er dan een bunker uh, op het strand valt bedoel, ja. dat is vanuit het oogpunt van veiligheid ja, is dat niet uh, nou, is dat zeer Kom. ongewenst dus uh, ja, daar zullen we goed, uh, goed naar moeten kijken, nou, ja, er zijn dus... natuurlijk wel plekken bekend ook waar ze zitten. Ja, er zijn Zandvoorts in Noordwijkse ja. bunkerploegen die ja. precies weten of daar iets zit, ja. ik zou het niet weten moet ik eerlijk zeggen, of nou, daar we... gebouwd is zoiets. ik weet het ook niet uit mijn hoofd waar ze precies zitten, maar er zijn in het...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 een ander ja het normale zeg maar van vloedmerk en ja. ja, dat wil je natuurlijk graag laten liggen ja. omdat dat er inderdaad het begin is van, uh, van nieuwe duimvorming dus daar moeten we denk ik nog wel even een balans ja. in vinden van wat je wel en niet uh, ja. laat liggen ja je kan het natuurlijk ook een beetje verslepen naar een goede plek. Wij ja. het wel hebben. Ja. ja, de natuur zijn gang laten gaan, hè. zoveel mogelijk. Nou. Dus dat, uh, Als de natuur zijn het... gang is gegaan, ja. dan nodigen we je graag nog een keer uit, uh, Maaike Veer. Dankjewel. Veel dat succes je met het doen. project. Ja. En bedankt voor je komst. En bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja.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 heeft in uh, Amerika uh, uh, gestudeerd, uh, conservatorium, maar goed, dat ligt zo langzamerhand voor de hand. He, dat, dat is ook al niet zoveel bijzonders meer. Zoveel autodidacten zijn er niet meer. He, behalve in de vroege Amerikaanse jaren, he, dat je nog echt uh, de autodidacten had, uh, Ronald Kirk, die het zichzelf allemaal aanleren. Ook... Ze konden niet eens noten lezen. Nee, nee, maar dat was ook niet nodig, want ze konden op iedere hoek van de straat spelen, iedere dag. Uh, dus dat hoefde ook niet.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 ja, absoluut. Ja, nou, als je dan praat over een creatieve songboek, ja, dan praat je over de bekende, uh, de bekende nummers zoals die vroeger geschreven zijn door uh, Cole Porter en zo. Cole Porter, uh, ja, ja uh, Berlin, noem maar op allemaal, hè? en Hammerstein en en en dat soort uh, modale componisten. Ja. Nou, dan neem ik mijn woorden terug. Dat is meer dan een moppie. Ja. Nou, het zijn er wel twee. <laughs> ja, ja.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 Sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colori, l'estate che passa in fretta, L estate che non fretta.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 geen uh, uh, rantsoenkaarten mochten worden uitgereikt aan, uh, aan, onder andere aan Joden? Ja, maar dat is heel interessant voor mij, want dat, dat wist ik zelf niet. Oh. <laughs> nee, nee, nee. Op de website van de gemeente Witte. <laughs> ja, dat lezen kan niet zijn voortouw. <laughs> ja, nee, maar dat uh, heb ik niet uh, ja. gelezen. Ja, dan moet je het nog maar vragen, Herr Riene. Ja. Uh, Wat kunnen we daar zien? Waarom zal ik geen? Um, het is eigenlijk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 kunnen, te kijken hoe men daarop reageert. Dat is een ganz, ja. ganz belangrijke geschiedenis. Also, ik, ik een beetje. Also, het is de parallel tussen de vervolging tussen Christus en, en de moderne geschiedenis uh, wat da gebeurt. En je moet daar naartoe gaan om um dat gevoel mee te krijgen daar vanuit de schilder. Also, die moderne geschiedenis, dat is dan bidden... en Christus, dat is die oude geschiedenis. Dat is een parallel tussen die twee. Want dat gevoel, proberen ze.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 En ja. die te verdedigen en, en ook aan de jonge mensen uh, verder te geven wat er gebeurd is. En daarover praten, niet vergeten. Mm -hmm. Want het gaat om de vrijheid van ons en de democratische waarden. Geen eens die bezoeken beobachten? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hij lacht, hij glimlacht. Hij <lacht> ja, uh, is gekken Het is schwierig, we werden natuurlijk niet de hele tijd de uitstelling hier zijn, maar...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 Mag, ik maak daar zo'n kleine verbinding. Maar ik ja, ben op ja. 5. mei daar. Ja, ja, ja. Und ja. Dan kunnen die Leute ook met me spreken. En ja. zij vragen: hoe komt het dat u zo goed Nederlands spreekt? Uh, ik ben vakantie Ik bin vakantiegast, sinds. Ik bin de eerste keer was ik in 1976 hier. Okay. En sinds toen die tijd uh, bijna ieder jaar. Eén, twee keer. En ik heb ook vrienden hier. Oké. Okay. Ja. This is een mooie taal, yeah. <laughs> nee. Dank u wel. <laughs> kunnen we ook die stemmen van uh, Michael horen? Ja, dat is oké. Oké. Okay.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 ...elf jaar geleden in Zandvoort gekocht. Het ziet nog zo uit... ...alsof als of je... Als of je het kan eten. Maar Moet toch je gaan zien. A, Toch het brood. Ja, goed. Ja. Ja. Van de pakketmakkerij naar En wat mogen we van u zien?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 Nee, nee, dat zijn schon da, Vanuit das sind video? Dat zijn beelden die uit einzelnen Bildern montiert worden. Oké, Dat zijn dan vier Nu ah, okay. ja. ja. op linnen. Op ja, linnen gebracht. Ja, ja. Oké, okay, dat Oké, maar met computer ja. gemaakt. Voor, voorbearbeitet en nachtelijk met computer met, gemaakt. gemaakt. Oké. Okay. Ja. Werken jullie vaak samen? Ja.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 Internet community, ja, daar heb ik die beiden heren ontmoet. En dan uh, hebben we de spursuche opgericht. Uh, want de bedoeling is dat de mensen zien welke sporen wij we maken. We hebben ook een blog in het internet en daar kan, kan je uh, naar lezen. Iedere bijna iedere dag wat we doen en waarom we doen. Uh, en dan kan je dat achtervolgen. En dat is wat wij wouden, dat de mensen dichter bij de kunst komen. Zo twitteren.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 here that I want to change her for that I was good for her Still, so she says she don't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 Marco Pastors, de leider van Leefbaar Rotterdam, blijft in de gemeenteraad. Vlak voor de verkiezingen had hij gezegd dat hij zou opstappen als een partij niet in het college zou komen. Nu zegt hij dat hij veel voorkeursstemmen heeft gekregen en dat hij daarom blijft. Het nieuwe college van Rotterdam wordt gevormd door PVDA, VVD, D66 en CDA. Gisteravond hebben de fracties van de partijen ingestemd met het akkoord dat vandaag wordt gepresenteerd.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 In Amsterdam gaat vandaag het proces tegen drie van de tatoekillers verder met een andere officier van justitie. De officier die de zaak normaal gesproken doet, wordt bedreigd en is met haar gezin ondergedoken. Ze wordt 24 uur per dag bewaakt. De tatoekillers hebben grote Chinese tekens op hun rug. Ze voeren volgens justitie op bestelling liquidaties uit in de onderwereld. De officier haalde zich...